7 uur. Het NOS-journaal. Doorald Meegens. De Eerste Kamer maakt geen haast met spoedwet-ID-kaart. Nederlandse militairen krijgen medaille in Sarajevo. En Roman Polanski haalt alsnog prijs op in Zurich. De Eerste Kamer weigert de spoedwet van minister Donner over de ID-kaart met voorrang te behandelen.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 Het weer. De komende uur op veel plaatsen mist. In de loop van de ochtend breekt de zon door. En dan blijft het de rest van de dag zonnig. 20 graden wordt het in het noorden, 24 in het zuiden. En tot en met het weekend blijft het zonnig en warm na zomerweer. Aan ah, de BFK's informatie. Het is mistig vanochtend. Op uitgebreide schaal is het een keer in het hele land plaatselijk van hinder van een dichte mist. Het valt mee met de spits nog. Niet al te veel files. En de langste files komt u tegen op de A7... Hoorn richting Zaandam bij de afrit Weide-Wormer, 4 kilometer. Ook 4 kilometer op de A12, vanaf de Duitse grens naar Arnhem... tussen Zevena en Velpenbroek, En er staat 4 kilometer op de A15. Gorkum richting Europoort voor knooppunt Vaanplein. We hebben hier Henk de Boer, eerste klas schoonmaker. Getrouwd, twee kindjes. Wie biedt 14 euro, 14 euro geboden. 13,75, 13,25, 13 euro geboden. Eenmaal, andermaal, stop.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 Goedemorgen, het is acht minuten over zeven. Het wordt het six-pack genoemd, het pakket aan maatregelen... voor meer begrotingsdiscipline in de eurozone... waarover het Europees Parlement vandaag stemt. Hoort u zo meer over? Nou ja, zo'n six-pack had de problemen met Griekenland misschien kunnen voorkomen. Maar daarvoor is het nu te laat. En de Grieken voelen de pijn nu pas echt. Want ze krijgen een nieuwe onroerend goedbelasting op hun bord. Een omstreden maatregel waar het Griekse parlement gisteravond mee heeft ingestemd. De instemming was een van de voorwaarden om een nieuw deel van de Europese steun te kunnen ontvangen. Correspondent Connie Keese in Athene, koning premier Papadreou, riep gisteren iedereen op om voor te stemmen. En dat is dus gelukt? Ja, dat is gelukt. Alle 154 fractieleden van de socialistische partij hebben voorgestemd. Plus Eén onafhankelijk parlementslid die in juni al uit de conservatieve fractie stapte. Dus een meerderheid van 155 in het uh, 300 zetelstellende parlement. Maar ja, van tevoren was er veel ophef en oneenigheid geweest. Vorige week twijfelde nog een aantal socialistische parlementsleden. En Papandreou persoonlijk heeft toen met uh, fractieleden gesproken om ze over de streep te krijgen. En kon je de oppositie is veel tegen. Hè? Waarom is deze wet zo omstreden? Nou, allereerst omdat het een extra belasting is bovenop alle andere belastingen en gaat gelden voor 5,5 miljoen Grieken. Uh, belastingdeskundigen hebben uitgerekend dat een modaal gezin hier met één huis tussen de 800 en 1500 euro per jaar extra gaat betalen en dat over vier jaar ook nog. Nou, en het tweede is dat die belasting via de elektriciteitsrekening wordt geïnd. Eigenlijk uh, om de belastingdienst te ontwijken die uh, al grote moeite heeft om al die ...belastingen te innen, maar eh, ja, daar zitten meteen ook alle haken en ogen. Hè? Al de rechtmatigheid van die maatregel zal bijvoorbeeld bestreden worden in de rechtbanken. En eh, hoe zit het met mensen die niet kunnen of niet willen betalen? Hè? Zal de elektriciteit bij hen worden afgesloten, zoals wordt gedreigd? En laat ons raden, Connie, Wordt er vanaf morgen tegen gestaakt? Nou, kijk, de acties die, die, die deze week worden gehouden. Uh, bijvoorbeeld in het openbaar vervoer dat uh, vandaag uh, staakt. Die gaan voornamelijk over de bezuinigingen en komende ontslagen in de ambtenarensector. Die ambtenaren moeten natuurlijk ook die belasting betalen. Maar uh, dit gaat alweer over het volgende plan. Uh, zijn zijn vooral bang om hun baan te verliezen. En tot het eind van het jaar moeten er in de bredere overheidssector uh, nou, tenminste 30.000 ambtenaren, semi-ambtenaren, uh, eruit. En dat dat is nog maar het begin. Dus volgende week heeft de ambtenarenbond een algemene staking aangekondigd. Corny, nou zijn er um, zorgen binnen het Europese parlement... over het feit dat bijvoorbeeld de oppositie zo tegen dit plan onder andere is. Is, is die zorg terecht? De zorg dat er geen eensgezindheid is in Griekenland? Nou, er is eigenlijk al geen eensgezindheid uh, vanaf het begin. Hè? Vanaf het begin dat er een overeenkomst werd gesloten met de Trojka. Met de Europese Unie, het IMF en de ECB. Uh, kijk, de linkse partijen waren daar sowieso tegen. Een kleine rechtse partij heeft nog in het begin wel meegestemd. Maar is uh, nu ook tegen al uh, die maatregelen. En, en die zeggen voornamelijk, ja, dit wordt te veel. Dit kan de Griekse bevolking ook niet meer aan. Dit kunnen we niet betalen. Ja, en de grootste de, de conservatieven, die voeren eigenlijk alleen maar oppositie... omdat zij graag in de regering willen komen, omdat zij verkiezingen willen. Gaan we even van Athene naar Berlijn, want de Griekse premier Papandreou... was zelf tijdens die stemming in Duitsland. Hij sprak daar met Duitse politici en ook topmensen uit het bedrijfsleven... om ze te verzekeren dat zijn land er wel degelijk bovenop gaat komen. Correspondent Woutermeijer in Berlijn. Wouter, en heeft Papandreou de Duitsers daarvan overtuigd? Nou ja, die bedrijfsleiders die hoeven niet te betalen voorlopig. Die politici die moeten in ieder geval morgen gaan stemmen... of Duitsland betaalt aan het volgende hulppakket. Als je nu naar de commentaren kijkt na afloop van het bezoek van Papandreou... dan is er een soort, ja, een soort mengeling van respect en medelijden, zou je kunnen zeggen. Er is respect. Men heeft gezien dat Papandreou echt zijn best heeft gedaan... En heel energiek heeft opgetreden voor die ondernemers gisterochtend... aan Merkel gisteren bij het eten, s'avonds nog heeft beloofd... dat Griekenland echt alles zal doen om aan de eisen te voldoen... Maar ook een soort medelijden, omdat als je de commentaren leest, iedereen... Ook wel weet natuurlijk dat Griekenland niet aan zijn verplichtingen kan voldoen, uiteindelijk. Het leeft op krediet. En de vraag is helemaal niet of, maar wanneer Duitsland en andere landen zullen zeggen: nu is het mooi geweest. Dus wat men vermoedt is dat er vooral tijd wordt gekocht. Daarom kwam Papandreou hier, daarom was Merkel zo vriendelijk. Ze willen nog wat krediet geven, ze willen het volgende pakket nog wel afstempelen. Eh, om tijd te kopen, om, voordat er goede afspraken zijn gemaakt. Er moet, komen, er moet een soort scenario komen, hoe je het land gecontroleerd failliet kunt laten gaan. Daar zal het tijdens het diner ook wel over zijn gegaan. Dat mogen we officieel niet weten, maar daar moeten beide zich nu op voorbereiden. En eerst moet er dan nog eventjes het volgende hulppakket komen... om Griekenland de komende tijd op de been te houden. Ja, daar zeg je zoiets morgen. Je zei het al, stemt de Bondsdag... over dat tweede steunpakket aan Griekenland. Wat denk je, heeft dat bezoek van pap iets aan de stemming veranderd? Ik denk het niet. Er was gisteren een proefstemming in de fractie van Merkels partij... de CDU-CSU in de Bondsdag. Daar blijkt dat er nog steeds twaalf mensen tegen zijn gaan stemmen. Dat is één of twee minder dan bij een vorige proefstemming. Bij de liberalen, bij de FDP, zullen het ook nog wel een paar zijn. Dus nou, afhankelijk van of de mensen tijdens de proefstemming allemaal doen... wat ze tijdens de echte stemming morgenochtend zullen doen... Uh, is het dus inderdaad nog steeds heel erg spannend... ook na het optreden van Papandreou, nadat hij geroepen heeft... Yes, we can, gisterochtend in Berlijn. Ja. staat het dus nog steeds iets vast dat Merkel... Van haar eigen fracties krijgt voor dat nieuwe steunpakket. Ja, en stel dat dat, dat er niet komt, dat die meerderheid er inderdaad niet komt, heeft dat dan gelijk consequenties voor steun aan Griekenland? Nou ja, als Merkel van haar eigen twee fracties waar ze mee regeert... geen meerderheid krijgt, dan steunt de oppositie het. Dus er komt in dit bondsdag uiteindelijk een meerderheid. Dus dit gaat niet over... morgen gaat het niet over de vraag of Duitsland dat pakket steunt. Het antwoord daarop is ja. Uh, het gaat erom of Merkels partijen... maar goed, dat is tenslotte toch de regering... Uh, of die het ook steunen of ze een eigen meerderheid krijgt, zoals dat, zoals dat heet. Uh, dus de Grieken hoeven zich wat dat betreft over Duitsland... nu even geen zorgen te maken. Het gaat vooral over het prestige van Merkel... over de stabiliteit in de de Berlijnse regering, Maar goed, als de regering hierdoor in grote problemen komt... of misschien wel uit elkaar gaat als die stemming morgen binnen de coalitie niet lukt... dan is, heeft Europa er ook een flink probleem met Duitsland. Nog even terug naar Cordy Keijsen in Athene. Want ik kan mij zo voorstellen, Connie, dat Papandreou, de premier, niet zo lekker slaapt. Die moet maar al die stemmingen in de Europese parlementen afwachten. Ja, en dat is natuurlijk uh, ja, dat is best moeilijk voor de man, kan ik me voorstellen. Uh, maar ja, hij probeert uh, toch uh, uit alle macht nog uh, Griekenland te redden. Want dat is eigenlijk wat hij die, wat die aan het doen is. En ja, uh, hij heeft gisteren voor uh, die Duitse werkgevers en, uh, en ook uh, natuurlijk ook weer een, een boodschap naar de Grieken toe hè, dat... Uh, dat ze zich aan deze afspraken moeten houden. En uh, dat, dat het land uh, al deze diepe hervormingen de, ja, moet doorgaan. Ja, nou, we wachten de stemming morgen weer af. Wouter Meijer in Berlijn, dankjewel. En Connie Keizer vanuit Athene. Een belangrijke ontwikkeling in de behandeling van kanker. Het VU Can Cancer Center in Amsterdam werd gisteravond geopend. Er wordt straks een reportage. Eerste verkeersinformatie bij de AWB Kees Kwaks. Uh, Mistig in het uh, grootste deel van dat land heeft het een keer plaats de klas van dichte mist. Het is uh, niet zo erg dat de spitsstroken dicht uh, blijven. We hadden vanochtend wel een melding van een spitsstrook op de A9. Die is inmiddels ook alweer open voor het verkeer. Dus zover blijven de gevolgen beperkt. Zie je ook een beetje terug aan de spits. Al te druk is het nog niet. 35 kilometer in totaal. Op de A1 vanaf Amsterdam naar Amersfoort bij 1 bruggen 3 kilometer. De linker rijstrook is daar dicht na een ongeluk. En op de A15 van Gorkum naar Europoort tussen knooppunt Ridderkerk en rotterdam Charloes 7 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. 16 minuten over 7 is het. Het is een reuze stap in de bestrijding van kanker. De opening van het VUMC Cancer Center in Amsterdam. Voor het eerst zijn alle specialisten die betrokken zijn bij de behandeling van een patiënt bij elkaar gezet. En ook de sfeer op de afdeling is aangepast. Geen stressvolle ziekenhuiswachtkamer, maar een langsachtige ruimte waar de stilte heerst. En kom je dan op deze speciale afdeling van het vu dan valt je in eerste instantie de rust op. Er gaan geen telefoons, want die zijn namelijk allemaal dusdanig geplaatst dat de patiënten er geen last van hebben. Het is geen typische ziekenhuiswachtkamer, geen houten stoeltjes naast elkaar, waarbij je bijna op schoot van je buurman zit. Het is allemaal heel ruimtelijk, licht en ontspannen. Het verschil is dat we nu niet in een ziekenhuis zitten, maar in een huiskamer. Ja. En als, dat je ontspannen bent, dat je op je gemak voelt. En dat is een enorme winst voor de patiënt. Het VU-MC Cancer Center in Amsterdam is het geesteskind van Bob Pinedo. oud oncoloog oud-hoogleraar, kankerspecialist bij uitstek. De, de patiënt heeft het al moeilijk als de diagnose kanker is gesteld. En een deel van, de, van de, de stress is voor de patiënt afschuwelijk. Dus eh, het gemak wat, waar... Eh, kijk maar om ons heen hier. Iedereen is op eh, zijn gemak. En eh, dat is één grote winst. Ook belangrijk is dat men in dit centrum heel snel tot een diagnose kan komen. En welk soort kanker de eh, patiënt heeft en hoe die te behandelen. Hoe is dat zo gekomen? Nou, dat is... Allemaal het resultaat van het feit dat de patiënten door een groep artsen behandeld worden. Je kunt sneller beginnen met behandeling. Je kunt met elkaar direct beslissen wat de beste behandeling voor de patiënt is. Omdat je al die artsen bij elkaar gebundeld hebt. Dus het mes snijdt aan allerlei kanten. Hoe belangrijk is de ontwikkeling van dit centrum voor de behandeling van kanker in het algemeen? Is het een grote stap voorwaarts? Ik denk dat dit een voorbeeld is hoe het moet in de toekomst. Maar u had tien jaar geleden had u het idee al... en toch heeft het dan tien jaar geduurd voordat het er was. Hoe komt het dat het zo lang geduurd heeft? Omdat uh, het uh, zo'n verandering is... en veranderingen kosten altijd tijd. En uh, je moet bouwen. Maar eerst moet je mensen overtuigen. En overtuigen van mensen... en een hele andere gedachtegang ontwikkelen. Dat kost tijd. We moeten er dag en nacht aan werken. En uiteindelijk komt het allemaal. Het is min of meer toch wel een beetje uw geesteskind als we hier rondlopen. Wat voor gevoel loopt u hier rond? Nou, dat een van de belangrijkste pijlers... van het kankercentrum van het VUMC klaar is. Een vorige pijler was dat gebouw dat we hiernaast zien... waarbij we een bundeling van het onderzoek hebben bewerkstelligd. Nou, dat heeft bewezen Dat er een enorme synergie vanuit gaat. En een synergie in het onderzoek. Maar diezelfde synergie zie je hier nu in dit gebouw. Maar synergie voor de behandeling en het resultaat. En dat zal tot resultaat zijn resultaat leiden. Pas anders uh, hoorde u vanuit het VU-medisch centrum. Een speciale kankercentrum dat daar is opgezet. Wordt grootscheeps geoefend deze dagen in Nederland door militairen, door de krijgsmacht. Mark Robin Visser is op het ogenblik op het HK. Ja, goed zo, inderdaad, zegt het hoofdkwartier. Maar is het dan niet HQ, Marcel? Ja, dat zou het headquarters hey, zijn. Headquarters, headquarters, hè? Ja, ja, ja, volgens ja. mij uh, kom, wordt hier in het Engels gecommuniceerd. Ik vraag het even aan, uh, luitenant Westerter. Nou, we hebben op dit moment een uh, Engelse battle major. Dus dat zou de reden daarvoor kunnen zijn. Een uh, Amerikaanse battle major, die praat inderdaad Engels. Ja. Maar verder doen we dit allemaal in het Nederlands. Oké, okay, nou HK, H, het is allebei goed. Laten we het daar maar even op houden. Ik moest wel mijn telefoon net inleveren, want we zitten hier nu echt in het hoofdkwartier waar alles gebeurt. Ook heel veel strategische en geheime informatie. En met zo'n telefoon kan je natuurlijk heel makkelijk even een filmpje maken. Dat mag dus niet. Ik mocht wel mijn microfoon meenemen overste van dorp. Daar ben ik dan wel weer heel blij mee. Ja, uiteraard uh, mag dat. Als het nou geen oefening was geweest, maar echt, had ik hier dan ook mogen staan als verslaggever... Uh, nou, dat, dat moeten we dan gewoon per, per uh, keer bekijken. Afhankelijk van de operatie. Of u uh, welkom bent uh, of niet. Ik, ik proef een nee'tje daarin. Uh, Zou het in ieder geval niet zo makkelijk zijn gegaan als nu? Nee, dan, dan is het wat minder makkelijk. Uh, maar de oefening die nu is, is uh, ongerubriceerd. Dat betekent dat er dus niet echt real uh, geheime informatie uh, nee. gebruikt wordt in de oefening. Het is maar een oefening. 2500 mensen doen ermee. 400 voertuigen, als ik goed geïnformeerd ben. 15 helikopters. We zijn in Arnhem. Uh, Zometeen gaat dat allemaal in kolonnen richting Assen. Want daar gaat een grote operatie plaatsvinden. De hele oefening heet Welcome Autumn. Nou zei ik vanochtend al, ik vraag me toch af waar dat vandaan komt. Ben ik inmiddels achter. De valk is natuurlijk van de luchtmobiele brigade autumn is, omdat het uh, alweer herfst is. Ja, ik blijf erbij dat het niet zo helemaal lekker bekt, maar goed, zo heet hij nou een keer, die oefening. Ja, dat klopt. Ja. Wat zien wij hier? Wij zijn hier in het hoofdkwartier. allemaal grote schermen. Uh, zelfs de buienradar zie ik daar uh, op het schermen. Wat me nou net toch heel erg dwars zat was, dat RTL nieuws erop was en de NOS niet, maar de Collega's van de marines hier hebben nou gouden NOS opgezet omdat ik binnenkwam. We, we zijn natuurlijk uh, vroeg bezig. Uh, we hebben dat met name even gedaan om te, om te kijken of u uh, ook alert uh, bent. Dat, dat is gelukt. Dus hij staat nu gewoon weer de rest van de dag op NOS. Goed zo. Kijk, kijk. Daar zijn we allemaal alert. Ik zie op een ander scherm, ik weet niet of dat geheime informatie is... dat de ferry in Olst beschadigd is. Dat is voor jullie van belang, want jullie moeten een rivier oversteken. Ja, dat, dat, dat, dat, dat klopt. Uh, de ferry bij Olst uh, uh, is gebruikt. Uh, er zijn een aantal kleine uh, verkenningseenheden die al uh, de IJssel over zijn. Die hebben gebruik gemaakt van de ferry. En uh, de tegenstander, of de groepering die ons wel eens een beetje uh, lastig is... die heeft uh, geprobeerd de ferry te beschadigen. Dat is ook gelukt, alleen ze waren te laat. Er is dus wel sprake van een tegenstander. Ik hoorde eerder, er is eigenlijk geen vijand. Er is een klein vijandje, hè? Om het toch nog iets moeilijker te maken. Nou, het is, het is niet zo moeilijk. Uh, we, we gaan Redland uh, in. Dat is het fictieve land. Uh, Redland. Waar, Redland, waar het uh, om te doen uh, ja. is. En in Redland is natuurlijk wat aan de hand. Dan sturen we geen uh, 2000 militairen van de luchtmobiele brigade die kant op. Ja. Dus er zijn een aantal uh, groeperingen uh, die het ons lastig willen maken. Overste, u gaat hier verder uh, in het HQ of het HK de boel regelen. Waar moet ik nu naartoe? Waar is de actie nu hier buiten? Nou, buiten uh, kunt u naar diverse uh, locaties. Uh, Zegt u het maar, waar moet ik heen? Ja, u, u kunt uh, naar de vliegbasis... Ik ben als was in, in uw handen. <laughs> u kunt naar de vliegbasis uh, delen, dat is hier vlakbij. Daar uh, vindt over een paar uur uh, de, de oppik plaats... van uh, het 12e twaalfde regiment van Heuts. Is daar nu ook al wat te doen? Want ja, ik... dus, daar is uh, zometeen al van alles uh, te doen, daar kunt u naartoe. Uh, Zullen we dat dan maar doen eerst? Ja, dat is prima. En dan spreken we misschien elkaar misschien later nog wel okay. over de mobielefoon of zo? Of gebruiken jullie dat niet meer? De mobilifoon, nou, maar we hebben ook GSM tegenwoordig. Oké, dan bellen we gewoon wel even. <laughs> Veel succes, ja, hè? Dankjewel. Marco Robin Visser, gewapend met lipbalsem. Zeer kneedbaar, stelt hij zich op. Dan gaat het worden zo. Goed, wij gaan um, naar Libië. Een forse tegenslag voor de opstandelingen daar. Een nieuwe poging om de havenstad Seerte in handen te krijgen... is afgeslagen door strijders van Gaddafi. Ondertussen probeert de Nationale Overgangsraad... orde op zaken te stellen in de hoofdstad Tripoli... Daarbij zit de raad in de maag met de opstandelingen die van buiten Tripoli komen. Want zij weigeren de stad te verlaten. Militaire woordvoerder van de overgangsraad, Ahmed Bani, roept de strijders op om te vertrekken. Bani vindt het een ongezond gezicht, al die gewapende mannen in de straten van Tripoli. Hij wil dat die mannen... Onder meer uit het Nafusa-gebergte en de steden Misrata en Zintan... de hoofdstad verlaten. Ze kunnen volgens Bani beter een verdedigingslinie om Tripoli heen leggen. De Libische Nederlander Ahmed Tumala, die sinds de val van Gaddafi... weer in Tripoli woont, is het met Bani eens. Uh, die, die, die mensen van uh, de bergen van andere steden, het is genoeg. Ze moeten weg. En ja, ze hebben niks te doen. Tripoli-mensen vinden dat niet nodig. Er is genoeg mensen om te protect Tripoli. onderkent de doorslaggevende rol van strijders uit Misrata... en het Nafusa-gebergte bij de bevrijding van Tripoli. Maar ze kunnen volgens hem nu beter helpen... bij de strijd rond de laatste Gaddafi-bolwerken. Beni Walid en Sirte. Er is nog oorlog. Ze kunnen daar gaan. er is nog vechten. Er zijn nog Tripoli-mensen daar. Of deze rebellen dat ook zullen doen is de vraag. Want tot nu toe hebben alleen de strijders uit Zintaan toegezegd dat ze Tripoli binnen 48 uur verlaten. Als ook in de zuidelijk gelegen stad dat Saba wordt nog altijd gevochten tegen soldaten van Gaddafi. De Nationale Overgangsraad in Tripoli heeft 16 miljoen dollar laten overvliegen naar de centrale bank van Saba. Het is bedoeld om de opstandelingen die een groot deel van het gebied al in handen hebben te ondersteunen. Vijf voor half acht geweest. De Nederlandse volleybalsters staan in de kwartfinale van het Europees kampioenschap. Daarin speelt de ploeg vanavond tegen het gastland Italië. Het bereiken van die laatste acht kostte gisteravond nogal wat moeite. Azerbeidzjan werd met 3-1 verslagen, maar Nederland verloor wel de eerste set. Middenaanvalster Francine Huurman stond verrassend in de basis, raakte niet in paniek na de eerste set. Nou ja, is een, een team waar ik dan wel recentelijk ook tegen gespeeld heb. Dus dat is, dat is altijd fijn, dat je gewoon weet wat je kan verwachten. Ja, natuurlijk moet je gewoon even weer een beetje wedstrijdritme opdoen. En uh, ja, binnen zo'n groep uh, die gewoon natuurlijk heel goed loopt hè, op dit moment, gewoon uh, eventjes weer je, je, je plek vinden. En uh, ik denk dat vanaf de tweede set dat dat uh, weer helemaal van als vanouds was. Maar ik kan me voorstellen dat je even om je heen kijkt af en toe. En dacht ben je zelf waar is de organisatie gebleven? Ja, maar ja, goed, dat is ook weer iets niks nieuws. Bedoel, dat, dat weet ik ook dat, daar, uh, ja, dat wij, wij, wij spelen met ups en downs. En uh, daar, daar raakte ik niet zozeer van in paniek. Ik bedoel, dan ben ik denk degene die een beetje probeert de rust te bewaren. Dus ja, weet je, hard, hard blijven werken en uh, gaan voor de bal. En uh, ja, dat, uh, heeft, uh, dat heeft gewerkt vandaag. Weer setpoints tegen in de tweede set. Weer eroverheen kunnen komen. Ja. Dat is de kracht van dit team. Ja, we raken er niet zo van in de stress. We kunnen heel makkelijk weer terug uh, eventjes naar elkaar, en terug naar, naar, naar de basis. En uh, ja, we blijven erin geloven. en dat, uh, ja, dat, dat voelt heel goed. Je voelt het vertrouwen in de wedstrijd voel je, voel je op, uh, ja, gewoon opbloeien. Jij staat in het midden. En je moet blokkeren over de hele lengte van het net. Volgens mij heb je dat midden de rest van de wedstrijd niet meer gezien. Want dan stond niemand. Nee. nee. Aan de andere kant van het net al. Nee, ja precies. En dat is ook iets wat je weet. Dus op een gegeven moment kan je opschrijven. Nou ja, de kwaliteit van hun is dat zij ook ondanks een tweeblok. Dat zij er natuurlijk nog steeds een beetje langs kunnen slaan. Maar ja, je ziet op een gegeven moment hebben we de grip op. Vooral Ingrid legt ze op een gegeven moment allemaal, uh, allemaal neer. Ja, en dan, uh, dan, dan, dan zie je bij hun uh, het geloof een beetje verdwijnen. Ja, en dan is Kat en Bakkie. Italië komt eraan. Jij was erbij twee jaar geleden. revanche. Ja, nou, het is, we zijn twee jaar, twee jaar verder. dus Het is, het is een iets ander team dan, uh, dan waar we toen tegen speelden natuurlijk. Ja, ik, ik heb er zin in. Italië, uh, in Italië het geeft natuurlijk iets bijzonders. En uh, ja, ik heb er zin in. Goed nieuws voor ondernemers. Speciaal voor u heeft KPN een goede deal op mobiel internet. Nu 50% korting op zakelijk mobiel internet en bellen... voor maar 13,60 per maand ex-BTW. Met de gratis Blackberry Torch 98,60.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 1, De Eerste Kamer heeft geen zin in behandeling met spoed. En Grieken stemmen in met belasting op onroerend goed. Half acht is het. Goedemorgen, ik ben Dorel Megens. De Eerste Kamer gaat de spoedwet van minister Donner over de ID-kaart niet met voorrang behandelen. De senatoren zien niet waarom de behandeling sneller zou moeten. Het kan best twee of drie weken wachten. en De minister gaat veel te snel, vinden ze. Door een uitspraak van de Hoge Raad was de ID-kaart even gratis... maar dat is door Donner teruggedraaid met een spoedwet die meteen inging... maar die nog wel moet worden goedgekeurd. Vandaag behandelt de Tweede Kamer de wet. Meer hierover zometeen na weerverkeer en ster. met verslaggever Margreet Boer. Bij rellen in het noorden van Kosovo zijn vier militairen van de KFOR Vredesmacht... en zeker zeven Kosovaren van Servische afkomst gewond geraakt. De regering van Kosovo wil eigen troepen aan de grens met Servië stationeren...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 sluit zich met zijn kritiek aan bij zijn Amerikaanse collega-minister Clinton. Ook zij is het niet eens met de bouwplannen. Het is moeilijk, het bemoeilijkt het vredesproces, denkt ze. We believe that this morning's announcement by the government of Israel... approving the construction of 11 housing uh, units in East Jerusalem is counterproductive... Uh, to our efforts to resume direct negotiations between the parties... EU-buitenlandschef Ashton dringt er bij Israël op aan het bouwbesluit terug te draaien. It is with deep regret that learned today about the decision to advance in the plans for settlement in East Jerusalem. This plan should plan moet ingetrokken worden en Rosenthal sluit zich bij die oproep aan. Griekenland dan, het voert een belasting in op onroerend goed. Het Griekse parlement heeft met de extra belasting ingestemd.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 Op de Filipijnen is begonnen met het herstellen van de schade na de orkaan Nesat. Door het noodweer zijn zeker 18 doden gevallen. Tientallen mensen worden nog vermist. De orkaan heeft vooral de hoofdstad Manila getroffen. Daar zijn ook de meeste slachtoffers gevallen. Buiten de hoofdstad staan nog altijd grote gebieden onder water. De orkaan trekt nu richting China. En de lijfarts van Michael Jackson ontkent dat hij verantwoordelijk is voor de dood van de zanger twee jaar geleden. Op de eerste procesdag zei zijn advocaat dat de zanger zelf een fatale dosis van een verdovend middel innam. Zonder dat de dokter Dr. Murray in de buurt was. The science will show you that Michael Jackson swallowed eight 2 milligram lorazepam pills, pushing his blood concentration of lorazepam to 0.169 micrograms per milliliter. Volgens de aanklager had Murray moeten weten hoe slecht het ging met Michael Jackson... en had hij hem nooit toegang moeten geven tot het middel. Een Amerikaanse jury buit zich de komende weken over de schuldvraag... en dokter Murray riskeert een celstraf van vier jaar. Dat was het nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Weer Online. Het belooft vandaag ook weer een aardige dag te worden... met redelijk wat zon en plaatselijke zomerse temperaturen. Op dit moment is het met 9 tot 12 graden nog vrij fris... en bovendien komt er op veel plaatsen ook mist voor. Dus, uh, lokaal is er uh, sprake van dichte mist... en daarbij is het zicht minder dan 200 meter. In de loop van de ochtend lost de mist op, komt de zon erbij... en hier en daar kan het nog wel tijdelijk eventjes bewolkt raken... door laaghangende bewolking, maar uiteindelijk komt uh, overal de zon gewoon door. De middagtemperatuur die loopt uit een van 19 graden op de wadden tot 23 in het binnenland. In Limburg wordt het lokaal maar liefst 25 graden. Er staat vandaag maar weinig wind, een zwakke, hooguit matige wind uit het zuidoosten. Vanavond en komende nacht, dan is het vrij helder, koelt het af naar een graad of 10... en opnieuw is er kans op mistbanken. Morgen donderdag belooft ook weer een vrij zonnige dag te worden met vergelijkbare temperaturen. En tot in het weekend lijkt het weer aan te houden. A en de B verkeersinformatie. Op veel plaatsen heeft het verkeer vanochtend last van dichte mist. En problemen op de weg op de A1 Amsterdam-Amersfoort. Na aanrijding bij een Brugge. In de file vanaf Laren, 6 kilometer, rechte rijstrook dicht. Op de A2 van Maastricht naar Eindhoven gaat het langzaam. Tussen de afrit Budel en afrit Valkenswaard. Dat is dik 8 kilometer. Rotterdam op de A16 vanuit Breda, 6 kilometer verknopend de Brechtse plein. Dat sluit aan op de file op de A20 vanaf Gouda naar Hoek van Holland tussen Prins Alexander en Rotterdam-Krooswijk, 3 kilometer. Er is een ongeluk gebeurd bij Rotterdam-Krooswijk... en daar zijn twee rijstroken dicht. Verder staat er een vrachtauto stil op de A58 van Breda naar Tilburg... voor knooppunt sint Annabos 6 kilometer. En die vrachtauto staat stil op de rechte rijstrook. Van de 36 betaald voetbalclubs... hebben er 32 grote financiële problemen.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 Minuten over half acht. goedemorgen. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. U kunt ons volgen via internet nos.nl. En daar vindt u ook meer over de spoedwet. De Tweede Kamer spreekt vandaag namelijk over die spoedwet. In Grote Haast willen ze regelen dat het aanvragen van een ID-kaart weer geld kost. En dat daar een deugdelijke wet aan ten grondslag ligt. Sinds vorige week moet iedereen alweer betalen voor zo'n ID-kaart. Maar een wet is er nog niet, volgens politiek redacteur Margreet Boer. Minister Donner is blij, maar de burgers zijn boos. Want de identiteitskaart kost weer geld. Een gratis identiteitskaart kan niet. Omdat het uh, nog een kostmaat werd. In de Tweede Kamer is lang niet iedereen te spreken over de gang van zaken. Dankzij een uitspraak van de Hoge Raad werd de kaart gratis. Maar tien dagen later moest er toch weer voor worden betaald. Niet echt fraai vinden VVD en P van de A. Nou, uitermate rommelig. Er was dus geen plan B. toen de Hoge Raad die uh, rechter het gelijk stelde. En dat maakte chaos, gemeenten en burgers. Die heel verschillend reageerden. Een kabinet die niet wist wat ze moesten doen. En dat neem ik het kabinet kwalijk. Nee, de hele gang van zaken verdient natuurlijk geen schoonheidsprijs. En zeker niet voor een overheid die een transparante en goede dienstverlening hoog in het vaandel claimt te hebben staan. Dus uh, ja, hierover zijn nog niet de laatste woorden gezegd. Vandaag debatteert de Tweede Kamer dus over een wet die vorige week al is ingegaan. Tenminste, als de Tweede en de Eerste Kamer ermee instemmen. De Partij van de Arbeid is zover nog niet. Heine. Ik vind dat als het kabinet de medewerking van mijn fractie, de Partij van de Arbeid, voor die wet wil, dat men belangrijke concessies moet doen aan de burgers van dit land om het ze makkelijker en goedkoper te maken. De Partij van de Arbeid wil bijvoorbeeld dat de identiteitskaart tien jaar geldig wordt. De regeringspartijen, inclusief de PVV, zijn daar best voor te porren. Maar er zitten heel veel haken en ogen aan, zodat de ID-kaart voorlopig nog wel een tijdje vijf jaar geldig zal blijven. Janine Hennis van de VVD. Ja, dat vind ik een heel charmant idee. Hè. We hebben die een, een, een, eenzelfde discussie lopen bij het paspoort. Um, maar voor mij staat wel voorop de fraudegevoeligheid en ook de veiligheid van de kaart. Want als we de geldigheidsduur gaan verlengen... en we creëren daarmee, uh, daarmee op termijn uh, massale identiteitsfraude... dan zijn we nog veel verder van huis. Dus dat zal in het debat uitgebreid aan de orde moeten komen. Hoe kunnen we op die manier de veiligheid van de kaart garanderen... en dus ook identiteitsfraude met diezelfde kaart voorkomen? De Partij van de Arbeid wil verder dat ouderen vanaf 75 jaar de ID-kaart gratis krijgen. Maar die wens wordt niet zo warm onthaald bij de regeringspartijen VVD en CDA. Raymond Knops. Ja, ook dat is weer een, een, een voorstel wat heel sympathiek is, maar wat er gewoon toe leidt. Ik kan het niet anders zeggen dat, dat je bepaalde groepen dus niet laat betalen voor diensten die wel geleverd worden. En de vraag is hoe reëel dat, uh, dat is. Ja, de vraag is waar gaan we het geld vandaan halen. We zitten met een enorm moeilijke economische situatie. En als ik het voor het kiezen heb, dan geef ik dat geld liever uit aan de zorg... bijvoorbeeld, om maar eens iets te noemen... Uh, dan dat we van alles en nog wat uh, gaan compenseren. En dat was Janine Hennis van de VVD. En ook de PVV vindt dat gratis niet bestaat. Nederland is geen oliestaat. Dus er zal hoe dan ook voor de kaart betaald moeten worden. De vraag die de regeringspartijen nog wel bezighoudt is... Kan het op deze manier die de minister wil en kan het ook met terugwerkende kracht tot vorige week donderdag? Janine Hennis. Waar het om gaat is dat we nu eigenlijk zeggen we gaan de nieuwe wetsvoorstel met terugwerkende kracht invoeren. Dat is vergaand voor een belastende maatregel. Ook daar heb ik heel veel vragen over. Is dat wel juridisch helemaal goed ingebed? Kan dat wel? Want zo'n blamage als we nu meemaken, dat kan deze overheid zich niet nog een keer veroorloven. Deze juridische vragen leven ook bij de Eerste Kamer. En het is juist deze Kamer die bij tijd en weile duidelijk wil laten zien... dat zij een Kamer van reflectie is en ook hecht aan juridische zorgvuldigheid. Als de spoedwet vandaag in de Tweede Kamer is behandeld... wil de minister graag volgende week al de wet in de Eerste Kamer bespreken. Maar dat gaat niet door. De senatoren willen meer tijd en willen, net als de VVD in de Tweede Kamer... de zekerheid dat de wet juridisch niet nog een keer door een rechter onderuit wordt gehaald. Ja. Senatoren hebben dus grote bedenkingen bij de truc van minister Donner... die omzeilt de uitspraak van de Hoge Raad door 43 euro leges te vervangen... door een ordinaire gemeentebelasting van 43 euro. Gerrit Holdijk van de SGP, die met zijn ene zetel belangrijk is... omdat hij het kabinet aan de meerderheid kan helpen in de Eerste Kamer... heeft zijn bedenkingen bij de manier waarop Donner onder de Hoge Raad uitspraak probeert uit te komen. Het is natuurlijk op zich nogal een revolutionaire uitspraak geweest... waar vrijwel niemand uh, rekening mee gehouden had. En uh, dat betekent in mijn ogen dan toch ook dat je uh, te na moet denken... of je uh, dat ook deze simpele wijze zo uh, simplistisch, zou ik bijna zeggen... gemotiveerd vanuit financiële motieven uh, kunt herstellen. Gerrit Holdijk van de SGP in de Eerste Kamer en de Tweede Kamer... debatteert dus eerst vandaag over die spoedwet. 13 minuten over half acht is het. Wij gaan naar de sport en dus naar het voetbal, Tom van het Hek. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ja, nou, ja. wat zullen we zeggen? Ajax um, mocht voetballer, de eerste tien minuten en daarna was het volgens mij afgelopen. Hè? Hoe, hoe ja. heb jij die wedstrijd ervaren? Nou, precies zoals je hem vertelt. We zeiden gisteren al, het zou best eens kunnen zijn dat de uitslag hoger is dan vorig jaar en het gevoel toch een heel klein tikje beter. Nou, ik denk dat dat allemaal wel een beetje is uitgekomen in de zin. Real was echt een, een, een klasse te goed voor Ajax als het echt wilde. En met name bij de eerste en de derde goal zag je dat. Die waren van, van Ongelooflijk. echt ongelooflijke klasse, hogeschool. En je kan niet anders dan, ja, dan doen wat je zelf kunt, daar vreselijk je best voor doen. En in dat op zich kan je Ajax niks verwijten. Ze hebben het geprobeerd. Ze hebben wat kansjes gecreëerd. Ze hadden misschien wel een doelpuntje verdiend over die hele avond genomen. Maar de eerlijkheid gebiedt ook te zeggen ja, dat het verschil tussen deze ploeg en de beste ploeg van Nederland, althans die van vorig jaar, gewoon te groot is. We lopen er ieder jaar tegenaan in de Champions League. Je moet reëel zijn. Je wil en je hoopt altijd weer dat het verschil een beetje kleiner is geworden. Maar ja, je zag toch momenten van Real Madrid dat die zodanig, met name de handelingssnelheid van deze mensen, is zodanig hoog dat ja, daar was Ajax. Ajax gewoon niet tegen opgewassen. En Ajax heeft wel geprobeerd eh, Ajax te zijn. Een beetje naar voren te voetballen. Enigszins brutaal te zijn. Eh, dat is er wel gelukt om die indruk achter te laten. Maar ja, je voetbalt uiteindelijk natuurlijk toch voor de punten. En eh, de stand in de pool geeft niet eh, veel aanleiding tot vreugde. Ook gezien het feit dat Lyon eh, de andere wedstrijd met 2-0 won. Dus Ajax heeft een hele zware klus om te gaan overleven in die Champions League. Je kan zeggen, dit was een ingecalculeerde nederlaag. Maar het verschil was stiekem misschien toch weer groter dan wat velen gehoopt hadden van tevoren de beste proef van Engeland kreeg ja. ook een uh, voetballes van de FC ja. Basel. Het is uh, bijzonder. dat, ja, was twee... dat uh, bijzonder? Ja, ja. dat is wel heel bijzonder. De twee clubs uit Manchester die zo heersen in de Engelse competitie... en Manchester United al jarenlang zo goed in de Champions League... En speelden gisteren een bi bizarre wedstrijd tegen Basel. Kwamen zelfs nog met 3-2 achter. Redden vlak voor tijd het veege lijf met 3-3. Maar hebben inderdaad twee punten ineens in een pool. Is nog niet zoveel aan de hand voor een grote club als Manchester United. Maar toch, maar toch ze moeten ze in de achtervolging. En die andere peperduur club uit Manchester, Manchester City, die nog niet zo gewend zijn aan dit podium, maar toch ook wel heel graag willen. Die kregen met 4-0 klop in Duitsland van Bayern München. En ook zij hebben als één schamelpuntje puntje verzameld in twee wedstrijden. Dus dat zijn dan toch wel ook weer de leuke dingen van zo'n avond. Dat er gelukkig hier en daar toch nog eens iets verrassends gebeurt. want voor de rest Inter herstelde zich. Je ziet alle grote clubs alweer naar boven komen drijven. Je kan het rijtje alweer zo'n beetje gaan invullen. Maar die clubs uit Manchester die moeten nog, nog echt aan de bak. Dus dat maakt het in ieder geval in die pools heel erg leuk. Ook nog even naar de volleybaldames. Want die hebben zich ja. uh, geplaatst he, voor uh, de kwartfinales van het EK... Ja. in een wedstrijd tegen Azerbeidzjan En we hoorden uh, Francine Huurman... Uh, die zei het ging moeilijker dan je zou denken. Hoe kon dat? Ja, dat is ook een lastige wedstrijd. Het is een zogenaamde tussenpoel. Nederland had het goed gedaan in de pool. Moest tegen de nummer drie van een andere pool. En dan denk je, nou ja, dat moet wel even kunnen. Mag ook niet misgaan. Er zat veel druk op. Want het moest in ieder geval die kwartfinale bereiken. Om daarna nog kansen en uitzicht te houden op die Olympische Spelen. Op die tickets en die, en die kwalificatietoernooien. Ging heel moeizaam. Ging in de tweede set langs de rand van de afgrond. Was mentaal wel heel knap dat Nederland die set alsnog binnensleepte. En toen konden ze gelukkig wat wat betreft het verschil gaan maken. Ja, en nu uh, is het die day geworden. Morgen tegen Italië, wat uh, thuis speelt, uh, heel sterk is. En dat is een hele belangrijke wedstrijd. Kom je die door, ja, dan kan je wel eens een heel eind komen. En dit Nederlands volleybalteam, ik heb het een week geleden gezegd... ik zeg het ook gedurende dit toernooi weer... er is soms geen pijl op te trekken... want ze kunnen de meest prachtige sets afwisselen... met hele, hele slechte periodes. Dus het wordt spannend. Maar de mentale veerkracht die ze getoond hebben... geeft toch enige moed voor de wedstrijd tegen Italië. Nou, dat is mooi. Tom van het Hek, dank je wel. Het Europees Parlement spreekt vandaag over het six-pack. En dan gaat het niet over een strakke buik of blikjes bier... maar wel degelijk over een financiële crisis. Eerste verkeersinformatie bij de ANWB, Kees Kwaks. Nog altijd flink mistig in een groot deel van Nederland. En een spits die eigenlijk een normale woensdagochtendspits voorstelt. Uh, nog geen 100 kilometer. De problemen zijn er wel op de A1 vanaf Amsterdam naar Amersfoort. Een bij een brugge staat dik 7 kilometer vanaf Blaricum De rechterrijstrook is dicht... En weer richting Amersfoort-Wil, die kan vanaf knooppunt Eemnes beter omrijden via Utrecht. Ook een ongeluk in de regio Eindhoven op de A2 vanuit Maastricht. Er staat 8 kilometer tussen Budel en Leendeheide. Het verkeer gaat daar over de vluchtstrook. En bij Rotterdam gingen ze vanochtend weer mis op de A20, vanaf Gouden naar Hoek van Holland. De rijstroken bij Krooswijk zijn al wel weer vrijgemaakt. Er staat 5 kilometer file vanaf Nieuwekerk aan de IJssel. Maar veel langer daardoor is de file weer op de A16, vanaf Breda aan de Rotterdam... 11 kilometer vanaf knooppunt Ridderkerk tot knooppunt de Brechtse Dit is het NOS Radio 1 Journal met Lara Rensen en Marcel Oosten. De huidige eurocrisis is nog volop gaande, maar er wordt nu al nagedacht of een eurocrisis in de toekomst voorkomen kan worden. Vandaag kan het Europees Parlement een flinke stap zetten om lidstaten voortaan te dwingen tot een beter beheer van het eigen huishoudboekje. Het Europees Parlement stemt in Straatsburg over een pakket aan maatregelen waarmee in theorie een schuldencrisis voorkomen moet kunnen worden. En een van de belangrijkste onderhandelaars over dat pakket is de Nederlandse europarlementariër Corine Wortman van het CDA. We hebben haar in de uitzending Goedemorgen. Goedemorgen. Dat kunnen we zo wel zeggen, toch? Als het pakket vanmiddag wordt aangenomen, dan komt er nooit meer een schuldencrisis? Nou, uh, als dat pakket wordt aangenomen... dan uh, wordt duidelijk dat uh, niet alleen Griekenland... maar alle eurolanden hun schulden moeten oplossen... en daar niet meer aan kunnen ontkomen. Dus het is meer dan theorie. Uh, het is echt uh, harde werkelijkheid in de toekomst. Wat wordt er verbeterd aan de huidige afspraken met dit six-pack? Nou, tot nu toe uh, konden uh, regeringsleiders uh, eigenlijk ontkomen... Uh, door gewoon uh, niet te besluiten ontkomen aan uh, begrotingsdiscipline. Maar in de toekomst uh, is de Europ de Europese Commissie, een onafhankelijke begrotingsautoriteit, die bepalen of sancties uh, worden opgelegd. En daar kunnen zelfs Merkel en Sarkozy dan niets meer aan veranderen. Hmm, is dat zo? Want als binnen tien dagen negen van de 17 euro-landen vindt uh, dat het commissiebesluit moet worden weggestemd, dan kan zo'n land er alsnog onderuit komen. Zou het niet nog veel meer boven de politiek moeten staan via een onafhankelijk begrotingsautoriteit? Ja, dat, er is nog een theoretisch muizengaatje. Ik zou ook dat graag dichten. Maar daar hebben we een verdragswijziging voor nodig. En we weten allemaal hoe lang dat duurt. Dat duurt jaren. Nou, dat wil Frankrijk dus, niet, dus dat gaat uh, ook niet gebeuren. Nou, dat is inderdaad het grote punt. Maar dit, dit is een klein muizengaatje wat open blijft. Ten opzichte van de situatie nu is het echt een revolutie in het Europese... Economisch bestuur. Dus uh, goed nieuws hopelijk ook uh, voor de financiële markten. Ja, maar is het niet een papieren revolutie, mevrouw Wortman? Want hoe handhaaf je dit? Er is toch nu ook al een stabiliteits- en groeipact. Er zijn toch nu ook al strenge regels? Ja, maar het probleem met het uh, stabiliteits- en groeipact uh, nu was dat in uh, 2003 en 2005 toen eh, landen als Frankrijk en Duitsland de regels overtraden... de regeringsleiders met elkaar afspraken dat dat niet erg was. Uh, en uh, ze hebben toen eigenlijk de zaak op hun beloop gelaten... waardoor we nu in die Griekse crisis terecht zijn gekomen. En uh, doordat het parlement, uh, en ik had een uh, goede meerderheid achter me... de rug heeft terechtgehouden, kan dat in de toekomst niet meer gebeuren. Ja, dat, dat is heel fijn. We hebben er alleen nu niets aan hè, om de huidige crisis op te lossen. Ik weet dat... Uh, uh hadden is als hebben geweest is. Maar als dit er geweest zou zijn bij de toetreding van Griekenland... had dat het dan alle problemen voorkomen, uh, denkt u? Dan hadden we zeker de problemen voorkomen. Omdat uh, met deze wetgeving niet als landen echt uh, uh, de zaak... al helemaal uit de hand hebben gelopen, uh, laten lopen. Maar echt al helemaal in het begin. Uh, in de, dus het is een preventief pakket... Uh, aangepakt kunnen worden en uh, dan zijn maatregelen nog relatief eenvoudig. Hm. En in het verleden dachten we dan, nou, die lidstaten kunnen dat wel zelf. Maar uh, in de toekomst kunnen ze echt dan al aangepakt worden. En uh, dat is juist uh, de grote verandering. Ja, en, en bij wat voor een preventieve... bij wat voor een signalen wordt er dan aangeslagen? Hoe preventief is het dan? Nou, bijvoorbeeld als een land uh, 1 of 2 procent begrotingstekort heeft... maar wel een grote schuldenberg. Dan voldoe je nog aan de regels? Uh, dan doe je in, voldoen je theoretisch aan de regel, Maar ook dan al kun je uiteindelijk sancties opgelegd krijgen... omdat die schuldenberg dan toch een gevaar is uh, voor de stabiliteit. Dus uh, in die zin uh, wordt het allemaal veel strakker. Maar denkt u echt dat landen dat gaan accepteren... als zij volgens de regels nog niets fout doen... dat er dan al wordt ingegrepen... en dat ze dan dus al iets van hun soevereiniteit inleveren? Zullen ze dat accepteren? Nou, de, de raad van ministers, uh, dus alle lidstaten... hebben hier nu al mee ingestemd. Uh, Merkel en Sarkozy hebben zich uh, echt heel lang verzet. Daardoor heeft het letterlijk drie maanden langer geduurd. Ja. Maar die hebben dat verzet gelukkig uiteindelijk moeten opgeven. Maar natuurlijk hoop ik vandaag ook in het Europees parlement... wel een meerderheid achter me te krijgen. Ja, Vooral de Groenen en de Socialisten zijn tegen... omdat ze vinden dat er, uh, de sancties niet ver genoeg gaan. Hoeveel lobbywerk moet u nog verrichten vandaag? Uh, nou, uh, de Groenen en uh, de Socialisten stemmen tegen... omdat ze uh, niet aan begrotingsdiscipline willen. Het is echt nog uh, het ouderwetse solidariteit... Socialisme wat je hier in het Europees parlement ziet. Het is uh, echt uh, treurig. In deze dus lobby uh, dat... direct daar heeft geen, heeft geen zin? Nou, ik, die krijg ik niet mee. Uh, de PvdA's en de GroenLinks'ers die zijn gelukkig wel verstandig. En uh, stemmen vandaag met mij mee. Dus uh, ik hoop echt uh, dat we die meerderheid halen vandaag. We gaan het afwachten samen met u, Corine Wortman. Nederlands Europarlementariër voor het CDA. Dank u. Graag gedaan. Het NOS Radio en Journal Media overzicht. De linkse vernieuwing, zo heet volgens de AD het initiatief van zes lokale partij van de Arbeid afdelingen die daarmee in actie willen komen tegen de in hun ogen slappe koers die de partij vaart. B van de A's uit Nijmegen, Utrecht, Groningen, Enschede, Eindhoven en Maastricht vinden dat de partij stil en gezapig is en geen enkel serieus weerwoord biedt op de plannen van het kabinet. De linkse vernieuwing richt haar pijlen naar eigen zeggen niet op Partij van de Arbeidsleider Job Cohen. Protest is een initiatief van de Groningse PvdA-afdeling, weet het Dagblad van het Noorden. Piet Boekhout, afdelingsvoorzitter van de PvdA in Groningen, heeft de vijf andere afdelingen benaderd voor een landelijke actiedag op 5 november. Volgens Boekhout is het voor zijn partij vijf voor twaalf. Als dit niet lukt, denk ik dat onze partij ten dode is opgeschreven, zegt hij in het Dagblad. Vereniging Eigen Huis luidt in de Telegraaf de noodklok over de hypotheek voor jonge tweeverdieners. Uit berekening van de Vereniging Eigen Huis blijkt dat die tot soms 30.000 euro minder hypotheek kunnen krijgen dan een eenverdiener met een vergelijkbaar inkomen. En dat verschil wordt alleen maar groter omdat alle huishoudens de per 1 januari in koopkracht op achteruit gaan. Dagblad Trouw schrijft dat het aantal eerste hulpposten van ziekenhuizen vanaf volgend jaar fors vermindert. Volgens Zorgverzekeraars Nederland is dat onvermijdelijk, omdat al die posten niet meer te betalen zijn. Hoeveel eerste hulpposten er uiteindelijk dicht moeten is nog niet duidelijk. Volgens de Vereniging van Ziekenhuizen gaat het sluiten van de EHBO in tegen de wens van minister Schippers van Volksgezondheid om de zorg dicht bij de burger te houden. Op de website van de Michael Jackson fanclub is het proces tegen dokter Murray, lijfarts van Michael Jackson, het belangrijkste onderwerp van gesprek tussen de fans. Bijvoorbeeld over de twee reclamevliegtuigjes die tijdens de eerste procesdag boven het gerechtsgebouw cirkelden. En waarvan de fans foto's hebben geplaatst. Eén vliegtuigje had een slinger achter zich met daarop een foto van Michael Jackson. En de tekst USA and the world demands justice. Achter het andere vliegtuigje bungelde de tekst God bless Dr. Murray. He is innocent. De strijd wordt dus niet alleen in de rechtszaal uitgevochten. Kinderen in groep 8 weten steeds minder van de biologie. Blijkt uit cijfers van het CITO, waar de Volkskrant over schrijft. De klok hebben ze vaak wel horen luiden, maar ze weten niet waar de klepel hangt. Bijvoorbeeld als het gaat om het bestuiven van bloemen. De kinderen weten dat dat moet, maar niet waarom. Het CITO denkt dat de kennis van de achtste groepers is afgenomen... omdat ze minder biologieles krijgen dan een paar jaar geleden. En dat was ten tijde van de vorige meting. Nou... Dat is ook mooi, zeg. We zijn een wereldrecord kwijt. De grootste garnalencocktail ter wereld komt niet langer uit Nederland... maar uit Mexico. Te, jammer. Hmm. In de havenplaats Mazatlan bereidde Cox een garnalencocktail... van bijna 4, 540 kilo, schrijft de Mexicaanse krant El Universal. Er staat een foto bij van het bijna twee meter hoge cocktailglas... waar met gemak een mens in geplaatst kan worden. Vergeleken bij de reus uit Mexico stelde de Nederlandse garnalencocktail... eigenlijk niet zoveel voor. Die woog een schamele 116 kilo. Lekker. Je bedenkt dat nou. Ja. Wereldrecord garnalencocktail. Dan heb je niet zo heel veel te doen, volgens nee. mij. Laten wij eens een grote garnalencocktail maken. Na acht uur een cocktail van interessant nieuws in het Radio 1-journaal. We spreken onder andere met de minister van Economische Zaken Verhagen. Hij is in Turkije en heeft het over natuurlijk de financiële crisis in Europa... het Europese lidmaatschap van de Europese Unie van Turkije... en natuurlijk ook over die aap uit die mouw. Oh nee. Jazeker. Gaan we het daarover hebben? Als hij wat wil zeggen. Verhagen, na acht uur in het Radio 1 Journaal. Ik was bang. Uh, om me heen en vielen er gewoon bommen. En uh, ja, klonken er schoten. Ze ontvluchten de oorlog in Somalië.